Hemke Woldhuis met het nos Journaal. Het Openbaar Ministerie verdenkt twee VVD-bestuurders van corruptie. Dat meldt NRC. Het zijn Piet Ploeg, oud-wethouder van de gemeente Stichtse Vecht. En Rob Bats, oud-burgemeester van onder meer Haren. De twee zouden hebben geprobeerd Bats benoemd te krijgen als burgemeester van Stichtse Vecht. Volgens de NRC kregen de twee VVD'ers daarvoor informatie van Katelijne de Kruif. De Kruif zit in voorarrest voor het schenden van haar amtsgeheim hennephandel en het witwassen van drugsgeld. Ze maakte vandaag bekend dat ze ontslag neemt. Het Kamerdebat over het aftreden van minister Opstelten... en staatssecretaris Teve begint straks met een verklaring van premier Rutte. Het debat zou eigenlijk worden gehouden met Opstelten en Teve erbij... maar nu die zijn opgestapt, komt de premier naar de Kamer. Rutte heeft gevraagd een verklaring te mogen afleggen... en de Kamer gaat daarmee akkoord. Het debat begint waarschijnlijk over een half uur. De ministers van Financiën van de EU gaan akkoord met het uitstel voor Frankrijk om aan de begrotingsregels te voldoen. De Franse regering krijgt tot 2017 de tijd om de financiën op orde te krijgen. Twee weken geleden adviseerde de Europese Commissie al om Frankrijk meer tijd te geven om het begrotingstekort onder de Europese norm van 3% te krijgen. Nederlandse commando's zijn in Baghdad begonnen met het trainen van Iraakse speciale eenheden. De instructie van de scherpschutters duurt zes weken. Het is de bedoeling dat de Irakezen direct daarna worden ingezet in de strijd tegen Islamitische staat. Binnenkort beginnen ook andere cursussen van Nederlandse instructeurs, zoals een commando training en een opleiding tot medisch specialist. Het weer dan vanmiddag volop zon en dan is het 10 tot 12 graden. Vanavond en vannacht nacht koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen vooral in het noordoosten zon, ook dan blijft het droog en wordt het opnieuw een graad of 11. Dit verkeersupdate. Verkeers Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is een ongeluk gebeurd, maar de weg is alweer vrij. Er staat wel 4 kilometer file tussen Afrit Haarlem Zuid en Badhoevedorp. A15 Rotterdam richting Europoort, 3 kilometer file tussen Pernis en Hoogvliet, de linkerrijstrook is dicht. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, staat bij knopen de Brechtseplein 2 kilometer file. Op de A27 Utrecht-Gorkum en Lexmond 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 In 2015 al 25 jaar een zee van muziek en een golf van informatie GFRM The, The things you say in your innocent way remind me how it should be you love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 Hold me Zie And mm -hmm. expect to see me now anytime